De ploeg won met 2-0 van Valencia. De finale is op 25 mei tegen Atletico Bilbao. Dat won van Mirandes. Barcelona won de Spaanse beker al 25 keer. Het weer. Vannacht wisselend bewolkt. minimumtemperatuur min 8 graden. Morgen vanuit het noorden bewolking. en kans op wat sneeuw. Middagtemperatuur rond het vriespunt.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 This may be an eternal way just another play for today oh. Remember we were partners in crime. It's only two years ago, the man with the September face. He knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you.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 Van mij, har ik. Al haar vast. Dan weet ik.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 De finale van de Spaanse Copa del Rey op 25 mei gaat tussen Barcelona en Atletic Bilbao. Barcelona won met 2-0 van Valencia.